Deeltje. Er was eens een klein koninkrijk aan de rand van een donker bos. Er gingen verhalen rond over de kwade geest dat in het bos woonde. Toch woonden de mensen in het koninkrijk gelukkig volgens de wijze regels van de jonge koning. Er woonde een arme molenaar met zijn dochter. Ze was erg mooi en charmant. De molenaar was een praatjesmaker en overdreef vaak wat hij aan anderen vertelde. De molenaar had zo vaak mensen voor de gek gehouden dat mensen over hem klaagden bij de koning. De koning vond het tijd om hem een lesje te leren en liet hem bij hem komen. Mijn koninklijke hoogheid, dank u voor de eer om u te mogen ontmoeten. Omdat u niks over mij weet, wil ik u graag vertellen over mij en mijn dochter. Ja, graag. Ga uw gang. Ik heb een dochter die de mooiste vrouw van de wereld is. Maar meer dan dat, ze kan goud spinnen van stro. Dat is een kunst waar ik heel blij van word. Als uw dochter zo goed is als u zegt... breng haar dan naar mijn kasteel, zodat ze het kan bewijzen. Ah, uh, ja, ja, natuurlijk, mijn hoogheid... De molenaar ging naar huis en vertelde alles aan zijn dochter. Ik heb je altijd al gezegd, tegen niemand liegen. Nu ben je gevangen in je eigen leugen. Vader was sprakeloos en schaamde zich. Samen vertrokken ze naar het kasteel, het drama tegenmoet. Oh, welkom, meneer de molenaar en mooie dame... Je bent zo mooi als je vader beschreef. Ik hoop dat je het goud kan spinnen van stro. Laten we geen tijd verspillen. Kom mee. De koning leidde haar een kamer in vol met stro en gaf haar een spinnenwiel. En nu aan het werk. En wanneer je in de ochtend van dit stro geen goud hebt gemaakt... zullen jij en je vader sterven. Houd de wacht. Zorg ervoor dat ze niet ontsnapt. De zielige molenaasdochter wist niet wat ze moest doen. Ze werd zo wanhopig dat ze begon te huilen. Plotseling was er een fel licht en verscheen er een gruwelijk uitziende kleine man. Goedenavond, molenaarsdochter. Waarom huil jij? Oh, ik moet goud spinnen van stroop. En ik zou niet weten hoe ik dat moet gaan doen. Hmm, wat ga je mij geven als ik het voor je ga spinnen? Ik kan je mijn ketting geven. De kleine man nam de ketting. Ging voor het spinnenwiel zitten. En draai, draai, draai. Drie keer rond en de spoel was vol. Toen pakte hij een nieuwe. En draai, draai, draai. Drie keer rond en ze waren vol. En zo ging hij door tot de ochtend. Al het stro was gesponnen en alle spoelen zaten vol met goud. Dank je, kleine man. Mag ik weten wie je bent? Wat is je naam? De kleine man lachte en verdween meteen. Bij zonsopgang kwam de koning en toen hij al het goud zag, was hij verbijsterd. Hemeltje lief, en ik dacht dat jouw opscheppere gevaren tegen me loog. Ga maar even uitrusten, dan zie ik je vanavond. De molenaarsdochter dacht dat de koning haar nu zou belonen en veilig naar huis zou laten gaan. Maar die avond nam de gretige koning haar mee naar een andere kamer, gevuld met stro. Nog groter dan de andere kamer. Als het leven van jou en je vader je lief is, dan moet je dit vanavond allemaal goud spinnen. Het meisje wist niet wat ze moest doen en begon weer te huilen. Al snel verscheen de kleine man weer. Stop met huilen, meisje. Wat geef je me nu als ik dit allemaal tot goud spin? Het meisje dacht even na en zag toen de gouden ring om haar vinger. Het laatste kostbare ding dat ze hem kon geven. Neem deze ring van mij aan. De kleine man nam de ring en begon het spinnewiel te draaien. De volgende morgen was al het stro tot glimmend goud gesponnen. Heel erg bedankt, kleine man. Mag ik dan nu weten wie jij bent, alsjeblieft? De kleine man lachte en verdween weer. De koning kwam en was helemaal verrukt met wat hij zag. Hemeltje, lief. Je bent een geschenk voor het koninkrijk. Ik heb geen woorden om je talent te prijzen. Ga alsjeblieft slapen. Ik zie je vanavond weer. Toen de zon onderging, kwam de koning bij het meisje... en nam haar naar een nog grotere kamer vol met stroom. Ook dit moet in één avond gesponnen zijn. En als dit je lukt, dan zal je mijn vrouw worden. Het gaat me vast niet lukken iemand beter te vinden op de hele wereld. Zodra het meisje alleen was, kwam de kleine man voor de derde keer tevoorschijn... Kun je me nu geven als ik het stro weer voor je spin? Ik heb niks meer om je te geven. Oké, oh. oké, okay, okay, niet huilen. Dan moet je me beloven dat je me je eerste kind zal geven wanneer je koningin bent geworden. Ze had geen andere optie dan ja te zeggen. Beloof me dat je je woord zal houden. Ja, dat beloof ik. Kleine begon te spinnen, veel sneller dan eerst. Al het stro was tot goud gesponnen. Terwijl hij het werk van die avond klaarmaakte, lacht hij en verdween meteen. In de ochtend kwam de koning en zag dat alles klaar was volgens wens. Oho, lieverd, je hebt jezelf genoeg bewezen. Ik ga morgen met je trouwen. Zo werd de knappe dochter de koningin. Binnen een jaar werd er een kindje geboren. Ze was haar belofte aan de kleine man vergeten. Op een dag toen ze alleen op haar kamer was... verscheen plotseling de kleine man in haar kamer. Ben je jouw belofte vergeten, koningin? Nee... Ik ben het niet vergeten, maar ik hou zoveel van mijn baby. Mag ik je om een gunst vragen? Hmm. Ik ben nu de koningin. Je kan me alles vragen wat je wil, behalve mijn baby. Ik kan je alles geven waar je om vraagt. Nee, ik heb liever iets wat leeft in plaats van alle schatten van de wereld. Oh, oh, oh, oh, oh kleine man. Ik smeek je hierom. Laat mijn baby alsjeblieft hier. Oh. De kleine man had medelijden met haar. Hij had één strenge voorwaarde, dat ze zijn naam zou raden. Ik zal je drie dagen geven. En als je aan het eind van die tijd mijn naam niet hebt geraden, dan moet je de baby aan mij geven. Bedankt, kleine man. Ik zal je eervolle naam vinden. Ik zal het vinden. Oké okay, dan. Ik zal morgen terugkomen. De koningin dacht de hele nacht na over alle namen die ze ooit had gehoord. De volgende dag stuurde ze een bediende door het land om overal te vragen naar alle namen die er maar zijn. De kleine man kwam weer. Uh, heb je achter mijn naam kunnen komen? Ja. Is jouw naam Caspar? <laughs> dat is niet mijn naam. Is jouw naam Melchior? <laughs> nee, dat is het niet. Balthazar? De koningin noemde alle namen die ze kende en ging door de hele lijst die de bediende haar had gegeven. Maar na elke naam lachte de kleine man en zei: Nee, dat is genoeg voor vandaag. Ik zal morgen terugkomen. Wees voorbereid. Op de tweede dag stuurde de koningin de bediende naar naastgelegen koninkrijken om te zoeken naar de meest vreemde en onbekende namen. De kleine man kwam in de avond weer terug. De koningin was klaar met de lijst. Misschien ben je Roan Rips? Ho, ho, ho, ho, ho. Dat is niet mijn naam. Scheepschrank? Nee, dat is het niet. Splindelkrank. Nee. Ha, ha, ha, ha. De koningin nam de hele lijst door. Maar na elke naam zei de kleine man nee. Morgen is de laatste dag, mijn koningin, en ik betwijfel of jij je baby kan redden. De koningin werd ongerust. Maar op de derde dag hoorde ze iets aparts van de bediende. Ik ben niet in staat geweest om ook maar één nieuwe naam te ontdekken. Maar toen ik door de bossen ging, kwam ik bij een hoge berg. En vlakbij was een klein huis. Voor het huis brandde een vuur. Rond het vuur danste een komische kleine man. Hij hopte van het ene been op het andere terwijl hij zong. Eden bak ik, morgen brouw ik, overmorgen haal ik het koningskind. En oh, niemand weet, niemand weet dat ik Rippelsteeltje heet. Oh, dat is het! Je kan niet geloven hoe opgelucht ik ben. De koningin pakte meteen haar ketting als beloning voor de bediende. Na een tijdje kwam daar weer de kleine man. En koningin, weet je mijn naam? Is je naam Jack? Nee. <laughs> is je naam Harry? <laughs> Goh, nee. <laughs> Dan is je naam misschien Repelsteeltje? Ah, de duivel heeft je dat verteld. De duivel heeft je dat verteld. In zijn boosheid stampte hij zo hard met zijn rechterbeen op de grond dat hij door de vloer ging tot aan zijn knie. Toen trok hij zo hard aan zijn linkervoet dat hij in tweeën brak. En zo kwam Repelsteeltje aan zijn eind. En de koningin leefde nog gelukkig met haar kind en de koning.